De Belgische Le Terme wordt adjunct secretaris-generaal van de OESO, de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling. Hij vertrekt uiterlijk aan het eind van dit jaar. De 50-jarige Terme gaat werken onder de Mexicaan Gurria, die sinds 2006 secretaris-generaal is van de economische denktank. De Terme was tweemaal premier van België. Sinds vorig jaar juni is de regering demissionair.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 www.zfmzandvoort.nl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 Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Niets aan de hand van oh, De liefde roept me over het maanlicht Niemand ziet ons gaan Het is een wonder Misschien kijk je me aan dan zie je wat je met me doet